Het Trimbos Instituut komt met meer voorlichting over het gebruik van lachgas. Volgens het instituut is er veel onrust over. De legale druk wordt door steeds meer mensen gebruikt... en is op steeds meer plekken verkrijgbaar. Het Trimbos maandt tot kalmte en zegt dat de gezondheidsrisico's meevallen. Voor de kust van Libanon heeft een milieuorganisatie... tien tanks naar de bodem van de zee laten afzinken. Het is de bedoeling dat er daarmee in het gebied nieuw onderwaterleven komt... zoals koraalriffen en zeewier... De tanks zijn geschonken door het Libanese leger. Een groot deel van de 200 kilometer lange kustlijn van Libanon is bezaaid met afval. Met de actie hoopt de milieugroep het Kustwater weer aantrekkelijk te maken. En in de Formule 1 heeft Lewis Hamilton van Mercedes de grote prijs van Hongarije gewonnen. De Ferraris van Vettel en Raikkonen kwamen als tweede en derde over de finish. Voor Max Verstappen zat de racer snel op. Na zes rondes had zijn Red Bull geen vermogen meer. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen kans op een bui. Vannacht overal opklaringen en dan koelt het af tot een graad of 18. Morgen vrij zonnig en het wordt 25 tot 31 graden. Ook dan in het westen kans op regen. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.